Middernacht, het begin van zaterdag 8 juni. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Universiteit van Santa Monica in de Amerikaanse staat Californië... zijn na een schietpartij twee mensen doodgevonden in een uitgebrand huis. De politie heeft een verdachte van de schietpartij aangehouden... maar is nog op zoek naar een mogelijke tweede dader. De dader schoot op de hoek van een straat bij de campus op auto's en bussen. Daarbij raakten zeker vier mensen gewond. Hij zou in de universiteitsbibliotheek ook een schot hebben gelost. Voor het uitgebrande huis zat een vrouw met een schotwond in een auto. En niet verder vandaan hield president Obama een toespraak op een benefietavond. In midden-Europa ontstaan nog steeds grote problemen door het hoge water. Steden langs de rivieren de Elbe en de Donau worden geëvacueerd. De komende dagen wordt daar mogelijk de hoogste waterstand ooit bereikt. Zelfs hoger dan de recordstand van 2002. Ook Hongarije maakt zich op voor de ergste overstroming uit de geschiedenis. Mogelijk moeten tienduizenden mensen hun huis uit.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 De 22e editie van de Europa Run heeft ruim 5,5 miljoen euro opgebracht. 12.000 euro meer dan vorig jaar. Het geld is bestemd voor de zorg aan terminale kankerpatiënten. Aan de Europa Run deden zo'n 8.000 mensen mee. Ze brachten het geld bij elkaar door in twee dagen in estafette van Hamburg aan Parijs naar de Single in Rotterdam te lopen. Het Amsterdamse Team Orange Heroes haalde het meeste geld op, met ruim 120.000 euro. Het weer, het koelt vannacht af tot zo'n 9 graden. Overdag aan de kust bewolkt, land inwaarts volop zon. Er waart een matig tot vrij krachtige noordelijke wind. En het wordt 14 graden op de Wadden en 23 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn het Goedenacht, hartelijk welkom bij Casaluna. Ik kreeg het onderweg naar Hilversum even een beetje benauwd. Ik dacht, ik had misschien wel iets meer aandacht aan mijn kleding kunnen besteden. Zit ik daar straks in mijn spijkerbroek, niks aan de hand, grijs shirtje aan... met een lekker zittend antraciet sjaaltje om... terwijl ik een van Nederland's meest getalenteerde modeontwerpers als gast heb. Uh, ik heb het voor mezelf maar goed kunnen praten met de gedachte... dat hij toch alleen maar kleding voor mannen ontwerpt. En ik zou mezelf sowieso niet de meest modebewuste vrouw van Nederland willen noemen, dus... Het kan niet anders. Sjaak Hulikus, welkom. En bijvoorbeeld dus, excuus voor mijn outfit. Ja, Dan moet je het daar niet doen. Dus. Echt gelukkig. Dat wilde ik even horen, dan kunnen we gewoon goed beginnen. Morgenavond is de officiële opening van de Arnhem Mode Biennale. Ja. Jij woont ook in Arnhem, hebt een zaak in Arnhem. Niet alleen in Arnhem, maar ja. ook. En de Biennale is wel een groot mode-evenement... waar nou, dit jaar in ieder geval bijna de hele stad van in het teken staat. Ja tegenstelling tot twee jaar geleden dat het iets minder uh, geslaagd was, dus nu moet het helemaal big and happening worden. Jij bent er druk mee. Ja, ja, ja nee, we zijn er zeker druk mee, maar uh, ja, nou, met heel veel plezier, hoor, absoluut. Ja, want vanavond, morgenavond, de officiële start. Vanavond ja. was al een officieus beginnen. Uh, nou, je ja, vanavond, ik ben uh, uh, waren de artist shows, de graduation shows, en morgen start dan zeg maar het uh, programma. Dus vanavond en, uh, waren de studenten. Ja die literatie ja, is super leuk ja? om te zien. Ja, ja, wat zat absoluut. ertussen wat je het meest verbaasde of waar je heel enthousiast mm, over was? Ik vind de onbevangenheid, zeg maar, het pure van, vanuit concept uh, kunnen ontwerpen. En eigenlijk niet rekening houden met, met uh, klanten of met, met commercie, maar gewoon echt willen laten zien wat ze willen zeggen. Want wat doe je als je vanuit concept ontwerpt? Wat bedoel je daar dan mee? Uh, men heeft eigenlijk een moodboard of, mood of een inspiratie gepakt... en vanuit, vanuit die vorm eigenlijk proberen het uh, vorm te geven. Dus dan en... hou je nog niet zozeer rekening met het moet wel gekocht worden. Het moet uh, nee, precies, goed zijn. Ja. Het moet, nee, ja. het moet het eerder verantwoord worden. Ja, precies. En is dat het dan redelijk extreem om maar op te vallen? Nou, het is nog ineens intentie denk ik, om op te vallen, maar het is uh, in sommige vormen absoluut extreem. Maar ik denk dat je daardoor wel heel erg mooi kan zien uh, wie de persoon achter de ontwerpen is. Ja. Dat zie je wel ergens in terug. Ja. Ja. Ja. ja, dat vraagt gelijk van waar zie je het bij jou in terug? Nou, laat, ik las in een artikel een quote van jou uh, in, in Mode: Mode vertelt wel duizend verhalen. Ja. Dan denk ik, als we de outfit van vandaag nemen die jij nu aan hebt. Oei. Beschrijf ja, jezelf even. Dit, um, uh, ik moet, ja, heel leuk. Ik, uh, een hele trouwe klant van mij, bijvoorbeeld die uh, uh, koopt heel veel kleding van ons en uh, hij wilde wat uh, dingen van uit zijn collectie eigenlijk wegdoen en uh, ook weer om wat ruimte te maken misschien voor nieuwe spullen. En hij gaf het me terug. Ik vond dat zo'n mooi gebaar. En dat dus ik heb je Ja, ik heb, ik heb deze broek. Die, nou, die heeft hij gekocht in 2010. Het is een jeans. Uh, het is, is, een, jeans. Weg, het is het? een jeans, eigenlijk helemaal verwassen. Hij zal er knet te veel in gelopen hebben. En uh, zo valig, ja, roze, grijs. En die... Uh, nou, ik vind het bijna een eer om te dragen, zeg maar dat idee. En dit is een sample... Ik ben gewoon zo, ja, ik, uh, een proefmodel eigenlijk ter goedkeuring of iets uh, werkt. Of het breisel niet uithangt. Wel eigenlijk werkt, want het is een, een gebroken ja, wit. Het is, of, ja, ik... met een lage viernek, een beetje een zomertrui. En uh, ik ben hem nu eigenlijk een beetje aan het testen. Ja, geen borsthaar, met een hele diepe veehals. Ja, ja wordt nee, ja, dat zo? Of dat... Dat... dat heb je gewoon niet? Nee, ik ja, kijk even. Misschien hangt hij nu wel uit een halve meter. En dan, dan weet ik in ieder geval <lacht> dan dat ik moet tot aanpassen. Dan komt aan je navel, Maar dat mag ook in principe. <lacht> nee, nee, nee, nee oh, dat dan ga ik hem aanpassen. Tevreden. Dat is niet helemaal schaak. Nee. Maar dit is dus dit is niet de nieuwe collectie? Of dit is gewoon... Nee, zoals ja. jij eigenlijk zoals ik in de auto Meclof zat. Maar eigenlijk. Oh. Dus voel je veilig en gerust. Ja, <laughs> Komt goed. We gaan het vannacht hebben over die Arnhem Mode Biennale. Maar vooral ook over mannenmode. Over de ontwikkeling daarin. En het, eh, wat je vaak bij vrouwen hoort. van, hey, Je voelt je heel vrouwelijk op het moment dat je prachtige kleding mm. aan hebt. Dat is, moet bij mannen ook veel meer gebeuren. Dat is in ieder geval wat jij ook met kleding wil uh, bereiken. Ja, ja. En ook over de thematiek van uh, de Arnhem Mode Biennale. Mocht u een vraag hebben of willen reageren. Dan kan dat natuurlijk altijd. Twitteren kan met hashtag. Kazaluna. En op onze Facebookpagina daar hebben we een filmpje gezet met een van de shows van Sjaak uh, Dus dan kunt u een aardig beeld krijgen van, uh, van wat hij maakt. En dat is echt wel draagbaar. dus is niet een ja. uh, net afgestudeerde student nee, die iets nee, nee, nee, heeft nee, ontworpen. Dat is maar niks denk, voor mij. Ik wat ben er praktisch daarmee? in. Ja. Ik zei al, twee jaar geleden was de Arnhem Mode Biennale niet extreem succesvol. Het zat ook buiten het centrum. Dus uh, ja, het trok minder bezoekers dan mm -hmm. het had moeten doen. En dit jaar is er alles aan gedaan om er een succes van te maken. Ik zou bijna denken, inclusief het thema. Het uh, thema is namelijk fetishism. Dus ja. de fetish in fashion. Ja, ja, ja dat ja. prikkelt wel natuurlijk. Het is heel interessant. Ik denk, het is niet de insteek geweest van we moeten nu dubbel, we moeten nu meer. Oh, toch niet? Nee, nee, nee totaal niet. Wat, uh, wat het gewoon is, is dat uh, het is ook aan de creatieve uh, curator om, om invulling te geven. En het is, uh, ik mag het. Nou, toch zeker bijzonder noemen... dat mevrouw Edelkoort uh, de MOBA heeft omarmd. De MOBA, dat is de, de, de, de, uh, de ja, Biennale. de Moba Biennale Arnhem. Vak, ja, precies. Ja. En uh, zij heeft met haar expertise en, en, en kennis... en haar netwerk en, uh, hoe, een MOBA-editie neergezet. Wie is zij? Hoe belangrijk is zij? Niet iedereen kent de wereld natuurlijk. Ja, zij is qua voorkasting, denk ik, de, de grootste die er is. Ja, zij heeft... Uh, veel trouwe klanten, grote klanten. Dat zijn bedrijven ja, in de mode, maar ook daarbuiten. En, uh... en zij kwam met dit thema. Ja. ja. ja. ja. We hebben de, de uh, Olga Godschouk, de directeur van mm -hmm. de, MOBA, van de mode Biennale. die Biennale... een fragmentje van dat zij uitlegt verder over het fetisch... Oh, ja. en wat ze met het thema willen. De fetisch van de mens met mode en met kleding... met accessoires, met schoenen... Je, je um, fascinatie met kleding en je obsessie met kleding. Grote kans zelfs dat u thuis al een fetish kledingstuk hebt. Met name de schort is natuurlijk een heel, uh, he, die uitgeroepen is tot het fetish kledingstuk. Nou, daar kan iedereen wat mee, want ik trek ook een schort aan voordat ik ga koken. Dus dan blijkt dat dus eigenlijk gewoon heel sexy. Ja, dat is uh, de ontdekking van Liedenwei. <laughs> en Liedenwei noemt dat heel mooi. Uh, nou, het schort is van voor dicht en van achter open. Dat is een uitnodiging. Afhankelijk misschien ook van wat eronder zit, onder dat schort. Misschien, maar dat is niet alleen. Ik, zo, uh, fetischisme is, is, is, en mode is magisch. Ik bedoel, mode dat is, het is noodzaak. Of misschien ik zeggen, kleding is, is noodzaak, mode is, is, uh, is vergankelijk. Je pakt eigenlijk een, een, een, een, uh, een moment of een, een, een gegeven of een moed. En uh, ik denk dat dat het, het bijzondere is van, van uh, de hoeveelheid die, die straks mobile laat zien. Ik heb maar een waar, hele komt die kleine... waar komt dat fetischisme dan? Dus nou, dat het zit fetich? hem in heel veel lagen. Kijk. Het fetischisme, ik denk het, het eerste wat, wat in mensen opkomt is toch iets uh, seksueel getint, maar het, het zit in zoveel lagen dat je uh, en het is mooi dat je daar straks met een andere optiek misschien wel naar gaat kijken naar dat woord als je de expositie bezoekt. Want hoe een zit het in jouw kleding? Ik, mm, ja, wat, wat voor. Ik, bij mij zit het misschien wel. Uh, in kleurgebruik, in stofgebruik, in snit. Uh, bijvoorbeeld, er zijn broeken bij mij die zijn redelijk kort onder het kruis gesneden. voorwerk Voorwerken, achterwerk wat leuk uitkomt. Maar dan is het dus wel op seks gericht, of in ieder geval op. op nou, dat, sexy, dat, dat, dat vind ik dus niet? niet alleen. Het, het, het, het mooie is natuurlijk kleding leeft pas zodra de drager ermee uh, bezig is, of zodra die het draagt. En, en, en, en de karakter aan geeft, of. of uh, en dat vind ik eigenlijk wel de, de, de spanningsboog. En tuurlijk, bijna alles moet al iets seksueels hebben. Je moet ergens voor vallen of je moet ergens uh, iets mee... Uh, je moet het omarmen. Dus er moet een, een overtuigingskracht zitten in het materialisme... Om, uh, om het je eigen te kunnen maken. Dus, dus, dus dat die lading moet er altijd een beetje wel aan. in zitten. Ja. Ja, maar, dat... maar bij ieder kledingontwerp? Ja, zelfs bij een bank of bij een tafel je gaat toch voor een vorm, of je gaat toch voor een kleur. Of... En het, het kan niet zo zijn dat wij uh, ons daar niet bewust van mogen zijn. van. Nee. Ik denk dat het uh, het mooie en het complexe bijna is. Uh, ik, heb de, uh, ik ben eergisteren heel snel even over de, de expo heen gegaan. Is de, de, de verbreding eigenlijk van, van, uh, van het thema. Het is... Het is wel de, de, de intellectuele kant van mode. Commercie zal er toch heel anders mee om moeten gaan. Mm -hmm. Omdat ze veel meer naar klant toe werken. En dit is echt, nou ja, kunstenaar zie je te werken. Maar het is, het is zoveel, het is en, zo mooi. En waar zie je dan fetish in terug? Of is het niet, want ik zit dan mm -hmm. inderdaad nou, is, in de uitdagendheid is, te denken. Het, het is onderverdeeld in, in, in meerdere verhalen. En um, ik denk dat je begint, uh, je begint bijvoorbeeld onderin in de kelder. Daar is eigenlijk een beeld en een, een, een, een, een, uh, uitgedragen een beetje prikkelend. Zo van nou wat het zou kunnen zijn. En um, daarna ga je eigenlijk door al die kamers. En er zit gewoon een grote diversiteit. Wat er bijvoorbeeld fetischisme, wat, wat ook zo kan zijn. Uh, dat zag ik las ik. Dat ze bijvoorbeeld in Japan, dat ze complete grip willen hebben op, uh, op natuur. Dat ze, dat ze alles moet vormgegeven zijn om de draak te weerhouden. Dat is toch ook een fetichisme? Ja. En, en, um... Je hebt er zelf ook een, hè? Ik zal even het geluid laten horen. Het heeft ja. ook niks met kleding te maken. <lacht> Wat gebeurt er nu met je? Ik strooi nu een doosje paperclips uit over de dingen. Je hoort er heel zenuwachtig ja, van bijna. Nee, nee, nee, ik word er niet zenuwachtig van. Nee, het is heel dus, grappig. Wil je het aanraken? Of niet? Nee, nee dat hoeft niet. Nee, het, het, het is, uh, 13 jaar geleden werd ik aangenomen op, op Artes, Op de afdeling mode. En toen ik toelating deed, vond ik een paperclip in de trein. En toen deed ik de wens. Oh, ik hoop dat ik word aangenomen. En ik bond hem aan mijn, aan mijn trui. En die, pff, dat ding dat hing er. En... Uh, ik werd aangenomen. Toen heb ik mezelf verplicht eigenlijk om elke paperclip op te rapen op straat. En daar een Wie wens vindt... bij te doen. Dus het is meer het feit dat het uh, misschien wel een beetje... Dat ik daarover de het is controle kwijt geweest. ben. Ja, ja, ja. Maar het is nu gewoon redelijk uit de hand gelopen. Dus je ja, kunt nu het moet nu ik. wel een fetish noemen. Nu moet ik. Het is echt absurd. Soms dan hupp, bam, midden op straat. Nou, weet je <laughs> wat ik grappig is? Ik, dat ik het wist van jou... Uh, die zag ik op de redactie ook vandaag overal paperclips. Maar het is absurd. Hoeveel er strooie, op overal strooien paperclips rond. Hoeveel er op op straat... er? Ik Zoveel vond ook nog deze, vormen. een grote. Weet je die ja. hebben? Ja, Zo'n altijd... hele grote paperclip. Deze nog klein hoor. Oh, die dat ja, kan, je hebt nog veel. kan nog veel. Deze is een centimeter of vijf, denk ik. Ja, ja, ja. En ik heb ook nog een soort ja, NCRV-clipje <laughs> gevonden. Gaat dat door voor een paperclip of niet? Wie weet. wil je het graag hebben. Ja, altijd. Merci. Ja. Je bewaart ze allemaal, hè? Ja. Ja, en ik moet er juist. Ja, het, het, het, het heeft me al drie wasmachines gekost, geloof ik. Maar, en ik mag hem zelfs ook verliezen. Dat heb ik dan wel weer gezien. Omdat gezegd. je genoeg anderen hebt. Ja, en omdat ik hem dan toch wel weer vind. Het is toch een paperclip? Nee, of? je hebt duizenden oh. vormen. Oh. Ja, En het mooiste vind ik bijna alsof je, dat iemand hem van het papier af heeft gerukt. Of misschien een sollicitatie die niet door is gegaan. En dan zo uit frustratie zo'n ding verbuigen en paf op straat. En degene die helemaal verroefd zijn en doortrapt, zijn eigenlijk heel mooi. Maar qua vorm heb je of een punt of een rondje in principe. Nee, kom ook maar niet. langs. <lacht> nee, ik word bijna nog nieuwsgieriger naar de paperclips dan naar je kleding. <lacht> je ja. Maakt ja, nee, Echt zoveel vorm en maat. Heb je ook ook gewoon... het als gebruikt in je, in je ontwerp? Nee, dat zou ik ook niet doen. Denk Waarom ik? niet? Dat is heel persoonlijk. Het is echt iets van mij. En natuurlijk uh, is de, de kleding, de ontwerpen, het draagt mijn naam, Sjaak het merk. En het is, ik denk ook dat je uh, persoonlijke groei... zie je ook echt in het merk. En ik wil het ook heel constant daarin uitvoeren. Het is niet iets... Ik ga niet mee met een tendens of met een trend. Misschien dat ik er wel door word geprikkeld... en dan, uh, dan, dan zit het er wel in. Maar mijn merk mag er over 45 jaar nog zijn bewijzen van. En uh, dan is mijn enige drijfveer mezelf. Ja. Dus daardoor dicht bij mezelf houden. Maar ja, nee, ja dit is gewoon een privégekte eigenlijk. Ja. ja. Maar om maar aan te geven dat een vet is, dus niet per se seksueel. Tenminste, ik weet niet wat je met die paperclips nee. in gedacht nee, nee, hebt, nee, nee, maar nee, ik nee. zou in eerste instantie denken nee, dat ja. heeft niks seksueel gerichts nee. in zich. Ja. Echt maar. Nee, nee, nee, nee. nee. Is niet uh, je loopt, je bent pas 31, maar wel ja. al. Uh, aardig nou ja, gearriveerd moet ik niet zeggen, maar wel we zeer getalenteerd. We zijn en, net uh, begonnen, heb ik het gevoel. Maar, ja, nee, maar ja. je hebt al aardig wat bereikt. En ook internationaal heb je ja. shows gehad, in Milaan, ja. in Parijs. Ja. Dus uh, ondertussen trots op wat je hebt bereikt? Of Absoluut. zeg je, het voelt ook alsof het pas aan ik ben, het begin nee, staat. Ik ben, ik ben, ja, dat, heb, dat gevoel heb ik wel, maar ik ben ontzettend dankbaar dat we uh, uh, dat wij mogen groeien. En het is, het is best pittig, tuurlijk. En, en het is een. Het is een complexe, complexe ketenmode. Het is de ene grootste ter wereld. Uh, bijvoorbeeld. Ja. De grootheid ervan. Het feit dat je als ontwerper eigenlijk... Uh, toch wel een beetje afhankelijk bent van heel veel uh, partijen. en uh, Die moet je eigenlijk allemaal dezelfde kant op krijgen... om jouw product van die kwaliteit te krijgen waarvan jij wil dat die is. Geef eens een inkijkje dan. Wat voor partijen heb je allemaal te maken? Nou, als ik klaar ben met mijn schets... dan, uh, uh, dan gaan we eerst stof inkopen. Bijvoorbeeld, nou, dan ben je dus al afhankelijk van een stofproducent. Nou, dan gaat dat dus naar, de, uh, naar de, uh, uh, de gewone producent. Die gaat je ontwerpen leveren. Dan, uh, uh, nou ja, als het uitgevoerd is, dan presenteer je het. Dan kan je salesagent kan daar eigenlijk weer mee voor verkoop. En zo zijn er gewoon heel veel partijen eigenlijk die je, uh, ja, die, die je nodig zou moeten hebben... om een merk te doen laten groeien. En dat is wat grappige dat je... De perceptie van mode is natuurlijk zo veranderd in de laatste jaren. We, we kopen het soms alsof we naar de McDonald's gaan bewijzen van. Even een shirtje, even een broek. Wat vind je daarvan? Afschuwelijk. Ik vind, dat, ik vind het heel raar. Je kan gewoon niet voor bepaalde bedragen kleding kopen. Als je weet dat daarvan dus mensen uh, uh, moeten leven... Dat, dat het kan niet. Het is echt heel raar. Maar dat ik kan, dus associeer komt... ik meteen met uh, de brand onlangs in, uh, in Bangladesh. Ja, nou ja, en het grappige daarvan. is dan. Het grappige is dan komt er dus zo'n. Uh, uh, zo wat is het zo? Uh, dat ze met z'n allen uh, een bepaald iets hebben ondertekend dat het wat meer ver moet worden. Ja, gebeuren. de convenanten die worden afgesloten. En... Maar het hangt nog steeds voor die prijs in die winkel. Dat ja. kan niet. En we blijven het ook kopen. Ja, maar. Dat, kijk, maar aan wat, de andere kant kun je wat, je natuurlijk is het bediende jeugd. Ja. En, uh, dat is... Want niet iedereen heeft het geld om uh, een Sjaak Hulikus overhemd of shirt te nou, kopen. Nou, maar dat, dat is het niet alleen. Het is ook een waardebesef. Uh, je kan ook sparen voor iets. En uh, dat je minder kleding in je kast hebt, maar een paar hele waardevolle dingen. Wat doe je het zo? Ja, ja precies. En uh, uh, het, is, het is waar je wat voor over hebt. En wat ik eigenlijk probeer, probeer uh, teweeg te brengen... is dat mensen zich wat meer bewust zijn van zichzelf of van kleding of van... Kleding kan ook onthaastend zijn. Je kan de snelheid van, of de, de bezieling kan ergens anders in zitten. Hoe dan? Nou ja, ik wil, in ons product willen we heel graag laten zien... Uh, wie er allemaal aan werken. En, en, en, en, bijna al onze kleding is een oplage vervaardigd. Dus bijvoorbeeld, er zijn pakken, daar laat ik maar twaalf stuk van maken. En daar selecteer ik stoffen voor. En daar zit ik met mijn producent aan om, om dat goed tot zijn recht te laten komen... En uh, alles wordt in Europa vervaardigd, de stoffen komen uit Europa. En, en ik vind dat toch wel een, echt een belangrijk verhaal. Maar wanneer is het dan op het moment dat iemand dat aantrekt... wat voor effect moet dat dan hebben op diegene? Het moet iemand goed doen. Het moet iemand net even zekerheid geven of een beetje overtuiging. Of, uh, ja, net even onderstrepen wat de persoon wil. En ja, het ligt er ook natuurlijk aan voor, voor, voor welk doel je kleding koopt. Mm -hmm. Maar uh, ja, bij ons gaat het van bruidegom tot, tot advocaat tot uh, iemand uit de creatieve sector. Maar gewoon lekker in je vel, eigenlijk. Gewoon... Maar dus wel altijd bewust gekleed. Ja, of open voor, uh, voor nieuwe dingen. Het is natuurlijk een mannenmarkt, is natuurlijk wel een wat moeilijkere markt, in die zin dat uh, ze zijn heel trouw. Dat is echt natuurlijk heel fijn. Maar eenmaal ergens hun stek gevonden... daar blijven ze dan ook vaak ja. graag uh, kopen. Dus als je dus het ze is wat hebt, dan is het goed. Ja. Ja. Ja, en, en, uh, ja, dat is een hele leuke missie eigenlijk. Want hoe zou jij... Je noemt het uh, Nieuw-Nederlands klassiek. Jouw, uh, ja, kijk, in die zin... Mode. Ik ben natuurlijk, uh, ik kom uit Zierikzee, uit Zeeland. En daar ben ik zo lekker... Uh, uh, Hup, uit zeer klein, maar gewoon lekker stabiel en, en, en goed opgegroeid. Maar het is zo'n ben... vooroordeel, maar je denkt wel... dat associeer je niet meteen zeel die de mode ingaat. Nou, ik vond het vroeger... ook, ook best eng, hoor. Maar het, het fijne is, mijn ouders die, die namen mij... Wij, ik ging als zeel in Zeeland op vakantie. <lacht> Goh, <lacht> met Het kon niet ja. gekker. <lacht> dus ja, wat doe je? Dan, uh, we gingen dan zo van... Ja, dan gingen we dus naar uh, Katsant, Groede, Breskes... Heel veel rommen in de zomer. Ik ging daar als kind altijd heen. Naar. Gefascineerd. Gewoon schoonheid. Iets met leeftijd, iets met, met zieling. Dus als kind wilde ik anti-care worden. Zo, of of ze iets met die rommel moest ik doen. Dus dacht, nou dan maar care En als we naar de grote stad gingen, dan was dat toch vaak Antwerpen. En in Antwerpen zag ik daar de magie van, van, van kleding. En dan heb je toch prachtige boetiekjes ook zitten. Nou en of en ja. je zag daar de ontwerpers en de, de, de, de trots van, van, van Vlamingen op. op, op, op uh, op hun handschrift. En ik heb me daar echt zitten vergrapen. Maar werd dat niet raar gevonden? Een Zijls jongetje geobsedeerd door mode? Ja, ja ik, zat al, ik, zat, ik woonde op een Nijland, maar ik zat zelf ook op een Nijland. Dus dan, dan, uh, dan valt dat wel mee. En ik denk dat uiteindelijk, ik bedoel, het cliché, ja, dat wist wel lang. Dat, dat was ook wel echt wel aan de hand, geloof ik bij mij. Maar ik kon daar heel veel mee hebben. Ik kreeg zo voor mijn 16e verjaardag van mijn ouders een, een paar schoenen van Dries van Noten. Ik heb ze nog steeds. Ja. Zo mooi. Ja, echt. En, en, en dat gaf mij heel erg de behoefte van... ja, kijk, aankleding... en misschien ik er mensen pijn mee, hoor... maar om het zo uit te spreken... maar dat zit in je vingertop. En daar, daar, daar, dat kan in een huis, dat kan, maar dat kan ook in kleding zijn. Ik denk dat daar echt wel lijnen liggen. En ik doe het ook echt met liefde. Maar, maar en, omschrijf eens dan wat jouw stijl is. Wat het eigen maakt. Wat het een Sjaak Hulkes maakt. Subtiliteit. Denk ik, Het zit me heel erg in de, in de detail. Ik hou iets... Uh, praktisch in mijn ontwerpen. Een machet met drie knopen. Ga je niet dragen, ga je niet verkopen. Dus ik ga Waarom jullie, niet? Het is niet onhandig. Ja, ja. Ja, mannen zijn toch even... Je hebt een man gemiddeld, maar maximaal 20 minuten in je winkel. Heerlijk. Heerlijk. Ik heb een blouse nodig. En, zo, en dan... hele leuke... Ik mezelf ook zo. En, en het is heel leuk... om zo heel dicht bij mijn... Uh, uh, uh, bij mijn waarde te blijven. Ja. En uh, dus het kijk, een, een item zijn. van ons, ja, ik wil de stoffen en de kwaliteit daarvan, dat, dat vind ik heel belangrijk. Bijna alles is natuurlijke materialen. En uh, ik plak heel weinig. Bijvoorbeeld een blazer, je ja, hebt blazers, nou er zitten vier, vijf lagen in, dikke schoudervulling. En dan kan je als man, kan je er bijna in verstoppen. En uh, ik doe bijna niks in mijn jasjes. Ik heb een schoudervulling, nou dat mag bijna geen schoudervulling 20. heten. Heel klein laagje verlies. Als je een goede kwaliteit stof koopt, moet je die ook laten spreken. Je moet die niet forceren. Maar soms, zit ik te denken, kan juist een, een, zo'n schoudervulling ook. natuurlijk weer zelfvertrouwen geven. Want niet iedereen heeft natuurlijk de ideale maat. wat bij vrouwen is, is dus bij mannen te doen. Nee, natuurlijk maar wat, wat sleding, als het verhullend is, kan het juist heel prettig werken ook. Soms, ja. ja. Maar nou ja, hier daar gaan we het al een beetje over vettes hebben. Nee, dat is zeker waar. En maar. maar Waar wil je de regie over hebben? En uh, mijn waarde zit hem er heel erg in... dat ik het karakter van de drager nooit wil overschreeuwen. Ik wil hem eigenlijk onderstrepen. Of net even dat zetje meer geven. En die, uh, die subtiliteit... Het karakter of ook het lichaam? Het karakter. Het karakter. Vind ik belangrijker dan het lichaam. Ja, de lichaam, die, die maat vind ik wel. En als ik die maat niet vind, dan verstel ik het naar wens en naar maat. Ik wil dat de persoon... Uh, zich goed voelt, of beter voelt, of vanuit is smaal de deur loopt eigenlijk. Moet het ook mannelijker zijn? Nee, dat is helemaal niet... Nee, uh, nee. nee dat is niet aan nee, de hand. Ik zat op de, op de site te kijken en ik vond zelf... maar dat zijn natuurlijk allemaal uh, waardeoordelen. Ja. Dat er, ik zou dan eerder zeggen dat de kleding richting de vrouwelijke kant gaat. Met ja, uh, getailleerde ja, ja. jasjes of een vestje, een sjaaltje ja. om. Een... Ja. Maar verfijning, dat is denk ik wel wat je in, in nou je ons werk ziet. Noemen? En dat is wel wat vaak geassocieerd wordt met vrouwenmode. Ja. Waar ik de vrouwenmode misschien gewoon ook de... grover vind worden. Dus dat, dat vind ik wel grappig. Dat het, het meer naar heen... elkaar toe komt. Ja, misschien ja. wel. Ja. Maar ook het gebruik van de stoffen. Ja, zit volgens als ik het goed zie, zit er ook zij erbij. Ja. Ja. Ja. Heel glans, heel soepel vallende stoffen. Ja. Maar, maar dat hoort bij de man. Dat vind Terwijl ik echt... de vrouw dat vaker draagt. De vrouw draagt het, maar het is... Het is ik Waarom hoort dat... het bij de man? Een man mag een haan zijn. In welke vorm dan ook. En uh, kijk naar een fazant. Hoe het mannetje eruit ziet. Hoe het vrouwtje eruit ziet. Die man mag zich meer laten zien dat is soms. Eigenlijk, nu je dat zo zegt. Is dat eigenlijk best wel wonderlijk. Dat mannetjes vaak veel kleurrijker zijn. uitgedoster zijn. Prachtig. Terwijl het in de mensenwereld precies andersom ja. is. De vrouwen vaak uitbundiger, kleurrijker, ja. extremer gekleed zijn dan de man. Ja. Maar de man mag dat ook. En de man is dat zelf ook. Ja. Misschien heeft de man het daarom minder in kleding nodig. Ja, maar hij, hij kan er wat mee zeggen. En ja. dat vind ik het leuk als je dat teweeg weet te brengen. Dat je met, met, met je kleding eh, een individu kan onderstrepen. Of dat je je karakter of je, je, je, je smaak durft uit te stralen. En het is ook al veilig als iemand zegt dat het zo moet, dat je het dan maar zo doet. Zie het maar eens te ontwikkelen. Ja. Smaken, ja, het is niet te koop, maar het is wel te, te voeden. En dan denken veel mensen waarschijnlijk: ja, dat zal best, maar uh, het is natuurlijk niet, te, ja, niet ja, te betalen. Ja, is... Nou, we hebben zitten kijken: een, een mooi shirt is, wat was het, 80 euro, geloof ik, 79 euro. Ik ja, dacht, je ja. gaat dan gelijk richting 200 euro, maar dat nee, ja. valt mee, is overdreven. Maar ik bedoel... ja, nee, je haalt bij ons bijvoorbeeld. Wij doen ook uh, maatpakken. En uh, maatpak, ik geloof dat het start met 86 of zo. Dus dat valt hartstikke goed mee. Ik, vind, ik bedoel, ik hoef mijn marge ook helemaal niet zo hoog te hebben. Is dat ik bewust het, voor jou? Dat je de toegankelijk nou, het bewust, wil houden? Ja, absoluut. Ja. En uh, uh, net wat ik zeg, ik wil gewoon dat de, als ik de stof op een goede manier heb gekocht en uh, uh, als, als iedereen er een mooi verdienmodel aan heeft, dan is het prima. Ik vind het leuker en, en uh, meer van waarde hebben dat ik het verhaal kan delen. Dat je eigenlijk bijna een soort van community krijgt. Ja, ja. ja. Heb je eigenlijk Sjaak Hulke's fetichisten? Ja, die heb je zeker. Ja, die heb je zeker, zegt hij met een grote glimlach. <laughs> ja, ja. En ja, die zijn er echt kunnen, bijzonder die wel. Die kunnen hè? alleen maar jouw kleding dragen. Anders voelen ze zich niet lang, ja. Voelen ja. ze zich niet goed in hun vel. Ja. Jeetje, je hebt mensen afhankelijk van je gemaakt. Nou ja, dat voelt wel eens een druk. Soms echt, serieus. Ik vind het wel een... Uh... Ja, je moet wel blijven presteren in die zin. Maar ja, dat is met alles waar ik, ik heb ook personeel en alles en ik, ik, ik, ik draag dat wel echt. Want het is, hoe, het is omgaan, niet, hoe moet niks groot ben je? Je spreken doet het samen nemen. met je vriend, met je partner? Ja, ja, Sebastian Kramer en ik. We zijn ja, oud-klasgenoten en uh, uh, ook een stel. Dus we gaan uh, 24-7 door. Het team is heel klein. We hebben twee mensen in dienst die, uh, uh, die ons helpen met de winkels. We hebben een winkel in Arnhem en een winkel in Den Haag. En uh, uh, voor de rest, of af en toe zo freelance en, uh, en wat stagiaires. Nou, en het ik is wilde ook het heel veel zo Zou je zitten. het groter willen hebben? Het moet wel groter. In die zin dat uh, uh, stabiliteit geeft rust. En met die rust krijg je wel toch meer vrijheid. Dat is gewoon een cliché. En, en mode is, nou, wat ik al aangaf eerder in het gesprek, best complex. Ja. Heel veel ballen in de lucht houden. En er komen meer facturen naar jou dan dat je. Verstuur. <laughs> dat moet ook nog even aan gewerkt worden. Dat dat ja, maar er is. is ik bedoel, ik, het is wel zo dat we dit met volle 100% doen. En, uh, maar en heb je last van de crisis ook? Nee. Niet? Dat is uh, niet. Nee, maar het is niet waar ik, uh, uh, waar ik mee bezig ben. Hm. Het is meer waar ik. Uh, ja, wat, wat, is, wat is crisis? Het is een is mindsetting eigenlijk. Tuurlijk, er zijn bepaalde. Nou, dat is niet waar. Mensen hebben niet minder te besteden. Mensen, nou, besteden... Veel mensen hebben minder te besteden. Gaan bijvoorbeeld minder naar de kapper, gaan minder op vakantie. Maar, ja, maar, merkt alsnog, niet dat... nee, maar alsnog, ik vraag me af in hoeverre men echt veel minder te besteden heeft. Men besteedt anders. Ik denk dat dat er met name is. Men, men neemt eigenlijk niks meer totaal voor lief. Goed geïnformeerd worden, weten misschien waar het vandaan komt. Misschien eigenlijk wat lokaler bekijken. Maar is dat Hele niet een goede beetje een zo'n een bijna elitaire uitgangspunt van dat het allemaal maar kan? Maar vaak als je met dit soort onderwerpen... van, Nou, dat je, uh, jij kunt het je voorloven misschien om een duurder shirt te kopen... om biologisch te eten, om goed te kijken waar dingen vandaan dus, komen. Ja, maar maar mensen met een hele zware beurs kunnen dat misschien helemaal niet. Ja, maar toch is het niet waar. Nee, daar geloof ik eigenlijk niet in. Het is eigenlijk waar, waar word je gelukkig van. Het kan, het kan zijn van het feit dat je uh, een mooi plantje kan kopen... in je tuin kan zetten en kan zien laten groeien. Of het kan zijn dat je een... een, een een tas koopt waar je eigenlijk zielsgelukkig... Als je maar iets, iets koopt wat jou zou kunnen voeden. En dat klinkt misschien wat realistisch. wat echt niet zo hoeft te zijn. Maar het moet toch wel zo zijn dat je je leven zou willen ombrengen met schoonheid. Want het geeft jou iets terug. Of je nou een, een, een... Ook is het één dingetje, een klein dingetje, dat kan al ultiem geluk ja, geven. Ja, ja, absoluut. ja, absoluut. spaar maar voor iets bewijzen van... Dat is echt mooi om het dan, dan te mogen kopen. Een klein liedje gaan luisteren. Wat jij ja, zelf hebt, ja, ja, ja, hebt ja. uitgekozen. We vragen natuurlijk al aan onze gasten om uh, muziek mee te nemen. Nou, we moesten even zoeken. Want Sjaak Hulkes, mijn modeontwerper die ik vannacht te gast heb. in verband met de Arnhem Mode Biennale. Die kwam met een nummer van de uh, Serge Gensbourg. Ja. Het nummer is uh, New York USA. Een oudje. Ja. En hij is dagelijks te horen in jouw winkel. Ja. Waarom? Een ja. verzot op hem. Wat is het? Wat is het? Ja, weet ik niet. Dat, dat, dat is, misschien is het een fase of iets. Dat ze ik, ik oud. Ja, maar er zit een hele lekkere remoer in en een drive. En ik vind dan toch... Ik ben, ik ben, ik bedoel, pff, ik, ik ben een boer, maar uh, uh, soms <laughs> kan iets metropolitisch, kan iets heel kan lekker zijn. dat kan een drive geven. En uh, het leuke vind ik dat... Ja, dit liedje geeft mij zo'n drive. En ik vind het heerlijk om een tijdsbeeld te voelen. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'autre, j'ai jamais rien vu d'autre si ô, c'est ô, c'est ô New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York. New York, USA. J'ai jamais rien vu d'eau. J'ai jamais rien vu d'oceo, oceo, oceo, New York, New York, USA. Park State Building, Rockefeller Center, International Building, Oceo. Waldorf Astoria, Pan American Building, ik Hotel, Ocean. CBS Building, Ocean. RCA Building, Ocean. First National City Bank. Ocean. Serge Gainsbourg. Onverwacht einde, maar zo, zo gaat yeah, het ook, hè? Yeah. Het is het echt het nummer New York, USA is het nummer? Ja, inderdaad, het klinkt ook wel oud, maar wel. Uh... Je gaat er wel van de drive, toch? Ja. Dus dan komen die mannen dat pashokje uit bij jou in de zaken. <lacht> en die komen echt swingend uh, met een strakke broek waar de billen goed uitkomen. Wie weet. Ben je een billenman? Kijk je daarnaar? Mm, benenman wel. Een vind benenman. benenman mooi. Wanneer zijn wat, vind je, wat, wat zijn mooie benen? Ja, toch een beetje niet gespierd, maar het mag wel wat volume hebben. Dat vind ik wel mooi bij een man. Ja. Gevormd ook. Ja. ja. ja. En billen ja. maken dan niet zoveel uit? Ik kijk in een broek wel altijd naar billen bij een man. Ja, natuurlijk. Het is wel is belangrijk dat wel. Of, die, of die zakken ook ergens uh, halverwege nee, ja, de knie nee, ja, hangen. Of... Nee, als het goed in de proporties, het is altijd leuk. Ja. Ja. Maar dat hou je daar rekening mee? In hoeverre hou je rekening met je ontwerpen? Richt je dan vooral op hoe de benen uitkomen? Nou, dat niet. Nee, dat niet, dat niet zozeer eigenlijk. Nee, nee, wat dat betreft ben ik me niet heel, erg, ben niet heel erg met het lijf bezig in mijn ontwerpen. We hebben gewoon een soort van basispatroon gemaakt... waarvan we zeggen, van, nou, dit is de snit wat, wat voor Sjaak staat. En die, uh, die blijven we heel trouw gebruiken. Mm. Ja. En dat is wat voor... Kan je dat omschrijven? Oei. Uh, ja, dat is natuurlijk met radio. We proberen dat beeld uh... te creëren. Ja, misschien is het, ja als ik zeg slang gesneden, bedoel, we hebben ook genoeg klanten die toch wel een leuk lekker buikje hebben, maar uh, misschien wat kleiner gesneden toch wel. Dat het iets strakker toch zit? of, niet ja, toch? of wat, wat korter zou kunnen zijn. Ik vind zoals een blazer, bedoel, als je in de confectie kijkt, bij een blazer, bij een maatvergroting, dan hangt op een gegeven moment mijn blazer echt bijna nou ja, gewoon op het bovenbeen, terwijl ik dan toch zeg, dat het been en de kom mooi is van de man. Dus als je die jas wat korter snijdt... staat het veel vlotter en die pootjes lijken langer. <laughs> ja. Het is net een, een vooral hè? Twee keer een voordeel, ja. Ja. Ja. ja. Is er nog een wereld te ontdekken in de mannenmode? Blijft, ja. Ik zou denken op een gegeven moment is alles wel een keer... Nee, het leuke, ontworpen en zijn. Dat is sowieso. Maar kijk, mode is gewoon het, het pakken van een moment eigenlijk. Of het, het, het, het omarmen. Of, of een beetje recalcitrant. Dat je er tegenin wil. Of de, het is een reactie. Hm. En, uh, uh, maar het leuke is gewoon, je hebt een heel strak kader voor mannen. Van, van, van een totaal garderobe, zeg maar. Een blazer, een shirt, ja. een das, een, een overcoat, een safari-jas. die zin jas. denk minder eer aan te behalen, maar dat is dus niet zo. Nee, dan. nee, de spanning is bijna groter. Om, om binnen dat kader toch je eigen geluid te laten zien. Want ja. hoe, laten we, we hadden een klein stuk, een fragmentje van jouw show in... Um... In januari. Ja. Waar natuurlijk heel veel mensen aanwezig waren. Ja. En bij uh, SBS hadden ze Leco. Die kennen we natuurlijk allemaal. Als ja. Stylist en uh, fysicist Leco van Zaderhof, Die hadden ze even laten kijken en laten uh, reageren op jouw uh, collectie. Ja. En op jouw show. Dus laten we even luisteren wat hij daarover zegt. En dan okay. kunnen we het ook ja. over doorpraten. Ja. Ja. Als het om mannenmode gaat, vind ik het altijd leuk. Als ik iets zie waarvan ik denk, hé, hey, dat zou ik zelf ook aan willen trekken. Dus ik hoop niet dat het al te ingewikkeld is. Kom. Leco, Sjaak Hullekens, wat vond je ervan? Ja, goede show. Lekker. Goed om naar te kijken. Heel draagbaar, heel toegankelijk. Ja, ik vind het altijd wel knap als we een soort, van, uh, als we een soort gadget erin gooien. Want uiteindelijk blijft het natuurlijk gewoon een catwalk met lopende modellen. In dit geval de mannen. Um, hoe onderscheid je je en hoe zorg je ervoor dat de pers een beetje naar je toe gaat en kijkt? Nou ja, door een auto op te rijden en met fietsen en te rennen en te lopen... ...creëer je een soort van uh, uh, streetbeeld. En dat vond ik eigenlijk wel goed gevonden. Leuk gedaan is wel belangrijk. Hoe onderscheid je je? Het ja. is heel spannend van de... Nou ja, wat ik een meerwaarde vind, is dat je uh, ik zie heel veel in samenwerkingen en in kruisbestuivingen. En ik, ik, ik wil eigenlijk gewoon uh, alle kunstdisciplines omarmen. En uh, zo hebben we bijvoorbeeld een keer een show gehad dat er uh, live muziek was. En die, die man met de die jongen die, die met een cello nou, en die cello opeens nou, pakte hem als een viool of als een, als een uh, uh, elektrische gitaar. Die ging helemaal los. Maar zo'n mooie meerwaarde in, in de show. We hebben ook een keer gewerkt met dans. En, en ik vind het noodzaak om, om samen te werken. Want uh, ja, ik, ik mag ook nog leren. Of ik mag ook nog geïnspireerd raken. Maar, zeg maar is dat een manier om te prikkelen? Om mensen te prikkelen voor jou? Ja, misschien. Ja. Ja. Niet alleen dus met je kleding? Nee, maar dat alleen moet toch al prikkelen? Is, is, ja, absoluut. Maar het is ook met name ook, denk ik, om mezelf te prikkelen. En ik wil met zo'n zo show. Wil ik, uh, uh, kan je elkaar versterken. En dan moet je dat vooral omarmen. Ja. Ben jij iemand die, die daarin het anders aanpakt dan de rest? W Klaasjus? Weet ik eigenlijk niet. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik daar eigenlijk nooit zo mee bezig ben. wat andere mensen doen. Ik vind gewoon dat ik het. Uh, ik moet kwaliteit afleveren. Ik moet staan voor, voor, voor wat ik uit... Dat moet iedere ontwerper, toch? Ja, nee, dat is niet zo. Is dat nee, zo? Nee, ja. Er zijn echt ontwerpers die, die een heel erg schreeuwerig statement neer willen zetten. Of die heel erg conceptueel willen werken. Of, ik denk dat er wel verschillende uitgangspunten zijn waarom men on, wil ontwerpen. En... Uh, uh, ja, ik, ik doe het gewoon eigenlijk op onze manier en ik wil het gewoon graag eigen maken. En ik vind het heel leuk om, om mijn creatieve moment eigenlijk uit te dragen op een zo breed mogelijk vlak. Hoe ga je dat straks bij de Amsterdam Fashion Week? Dan wordt je een nieuwe collectie gepresenteerd. Ja. Hoe ga je dat doen? Op welke manier wordt, ga je het dan doen? Dit wordt een hele bijzondere uh, presentatie. Die gaat namelijk nou niet plaatsvinden op mijn Oh. Die gaat een beetje voyeuristisch bijna. Maar die, uh, die gaat plaatsvinden in, de, uh, in een suite van een heel mooi hotel. Ja, en daar... Uh, ik ben er trots op dat we het mogen Hoe doen. zitten mensen er dan... Hoe zit ja. Leco er dan bij? <laughs> dat weet ik niet. Nee, ja, ik wil een, uh, Waar zit hij? Ik wil een hele mooie setting maken... en daar uh, eigenlijk mensen door dat verhaal heen nemen. Maar lopen de, de, de modellen er dan tussendoor? Hoe ga je dat dan doen? Ja, nou, ja. Bijzonder wordt het, maar ik, kan, ik wil er nog niet te veel over zeggen. Kunnen ze het? Uh... Mogen ze het ik denk, dat, Ja, ze kunnen het van heel dichtbij zien. Ja. Aanraken? Ja. ja. De kleding dan? Ja, dat wil ik eigenlijk. Ik wil dat gebeurt gewoon... niet vaak, denk ik, hè? Nee. nee, misschien niet. Ik weet niet, maar ik, vind, ik wil gewoon dat men het omarmt, eigenlijk in die zin. Zou dat internationaal ook aanslaan als je het op die manier zou doen? Weet ik niet. Ik heb één keer een show gegeven in, in, in Parijs. Ik was er zelf helemaal wild van. Ik had hele mooie oude rekken gevonden. En uh, ik had een doorlopende show. De show duurde drie uur. En iedereen in, in een uitnodiging gestuurd. En de jongens, de modellen, die hingen hun kleding op. Of kleden zich uit, hingen hun kleding op. En pakten bij een andere set en deden dat weer aan. En deden hun kleine parcoursje en kleden zich uit. Je had een beetje een soort van... Uh, Lockerroom gevoel, dat. Heel voyeuristisch. En uh, het is heel grappig om te zien dat sommige, zich, sommige mensen, uh, pers en buyers toch een beetje shen hadden. Ja? Een beetje intiem wel. Maar ik vond het wel heel mooi, weet je... Uh, uh, men kijkt soms zo op automatische piloten. Men is heel snel in zijn oordeel, hoor. Maar is het dan ook de manier om tegen een lagerveld, een Armani, en weet ik wat op te boksen? Want dit is de nieuwe generatie nee, wij doen het anders. Of is het... Weet ik niet. Ik weet niet of dat aan de hand is. Want uh, uh, ook zij houden heel veel ballen in de lucht hoor. Is, uh, ik vind het heel machtig als je controle kan hebben over je. En zo lang. Zaak. Ja. En, en controle hebben of grip hebben op, uh, op jouw creatieve En dat dus aan derden weten uit te dragen is, is een kunst. En uh, uh, hoe groter, hoe complexer misschien. Ja, dat, dat zijn lagen daar. Uh, ja, het ja, machtigste keten die er is. Mode. Is het ja. jouw ambitie ook om zover? Ik zou wel zo heel graag zo internationaal ook te zijn. Ja, nou, in die zin. Ik, het, het is voor mijzelf een prikkel ik, uh, om het uh, goed internationaal breed uit te dragen. Hoe spreken ze het eigenlijk uit? Ja, dat is verrassend. Uh, Sjaak Hulkes, <gül> echt nee, zo Holland? Het is, het is echt verrassend, want we hebben het wel echt gevraagd. Eerst een Aziat, een Italiaan, van spreek mijn naam eens uit. En? Ja, nou, dat gaat goed. Jake Hulkens? Ja, <laughs> nou, als ik dan wel uitleg zo waar Jacques dan vandaan komt, zo, ik zeg maar de Isaac of de, de Jack from England en de, de Jacques van Frans. Dan is het al zo, oh ja, ja dan weten ze het ook maar wel het heel, heel interessant mooi te interessant dan weten ze het wel heel mooi te brengen. Dus de naam heb je, maar gaat het <laughs> ja. ook lukken om dan Tokio te veroveren, oh, Londen te veroveren? Onze zuiderburen hebben ook hele moeilijke namen hoor. En de Andermeulenmeester, Walter ja, van waar, Ja, wel veel bergbrekers hoor, in het westen van het land. Laat de kwaliteit overheersen en winnen. Ja. Zien we in Nederland al genoeg de kwaliteit van Nederlandse ontwerpers in? Of is daar ook nog een wereld te winnen? Ja, ja heel veel zelfs. We hebben zoveel goede ontwerpers in het land. En uh, ja, we gaan toch nog wel echt wel voor de, de wat grotere namen. Misschien nog voor, voor, voor wat de buurman heeft. Of, uh... De iets meer lef tonen daarin? Nou, neem eens even wat meer de tijd om te zoeken naar iets wat je zint. En het is, het is heel leuk om... Uh, uh, om dat samenspel te genereren, want dat is wel wat gebeurt. Je, je stimuleert ook iemand om te groeien. Ja. Zo wij gaan posten op de... Mode. Arnhem-mode, op de mode en op de biennale? Ja, nou, absoluut. Ja. Proost. Jacques Hullikens. Jacques ja. Hullikens. Ja. Ja. Uh, maar eigenlijkens... De, nogmaals, de, toen ik over de, uh, de MOBA liep, het is het echt overweldigend. Ja. Ik heb heel veel exposities gezien internationaal. Maar dit maar... is internationaal, heeft dit ook echt wel aanzien? Louvre zou het niet kunnen. Het is echt absurd Draafje, je een er beetje staat. door? Nee, nee? nee, echt niet. Nee, ik zou eerlijk zijn. Serieus. Ik was, ben, was echt over, ja, overdonderd eigenlijk van de, uh, de schoonheid. En het meest frappante vond ik eigenlijk nog wel dat uh, uh, het team het, uh, uh, het allemaal bij elkaar heeft gekregen. Het was voor mij... Ik weet ook niet wie wat overal waar maakt. Nee. En, nou, als je kijkt naar jouw aandeel... En dat aandeel vind geval... ik zo'n zo leuke... Je gaat nog een schouwburg in het wit inpakken. Dat is ja. een, een, met, met verstandelijk gehandicapten of gehandicapten die gekleed worden. Een spastische man die jouw kleding gaat dragen ja. en uh, het podium opgedeeld wordt. En zo is het in de hele stad, zijn tal van activiteiten. Ja. Heel leuk. Het loopt door tot in juli. Ja, klopt. Dus nou ja, mensen die uh, gek zijn van, van fetish. En ja, van mode misschien. <laughs> en van mode wellicht ja. ook. Die moeten zeker gaan kijken in ja. Arnhem. Mag ik jou danken. Alsjeblieft. Schaak, vond ik het heel is heel fijn dat je hier wilde komen. En heel veel succes. Dankjewel. Over wel. de weken natuurlijk Dank met de rest wel. van je carrière. Um, na één uur, gewaagde vraag. <laughs> Wat is uw fetish? Heeft iedereen? Olala. Deel het met Olala. ons. Tot zo.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 Aflevering vijftig. Gaia. Nee, maar. Meneer Trompenberg... Ja, mevrouw Lachardig. Dat u nog leeft. Wat brengt u hier? Nou, we hadden een afspraak en uh, ik zou voor u een constructie opzetten. Dat moet dan wel een heel ingewikkelde constructie zijn... als er zoveel tijd in is gaan zitten. Uh, ja. Ik zou u graag deze constructie uiteen willen zetten. Misschien dat u even een momentje... Ik weet momentje... Niet of ik nog wel geïnteresseerd ben. Misschien mag ik een poging wagen, u te overtuigen? Had ik u mijn hoortjes al laten zien? Trompenberg was begonnen aan zijn laatste vlucht voorwaarts. Vluchten doe je het liefst met vele grote stappen tegelijk. Maar Trompenberg was slechts een pion. Een pion in een spel dat door anderen werd gespeeld. Een van die spelers was ik. Ik was degene die hem had gevraagd informatie in te winnen... over de koningin van het spel. In de hoop de directies schaakmat te kunnen zetten. Deze kassen vormen een compleet ecologisch systeem. Kijk, alles hangt hier met alles samen. Gaia. Pardon? Het ultieme geven en nemen... Zonder het evenwicht in gevaar te, nemen, eh, te brengen. Ik weet wat Gaia is, maar u. Nou, dat moet nogal uh, wat gekost hebben, hè? Al die planten, die vogels. Ik wil niet arrogant overkomen, maar ik praat liever niet over geld. Maar. is dit een ficus religiosa? <lacht> Jazeker. Maar dat kan toch niet? En dan en zo oud. Hoe heeft u die in godsnaam hier gekregen? Meneer Trompenberg. Daar praat u liever niet over. <lacht> De reden van uw bezoek. Ja. Um. Nou, het gaat als volgt. U brengt een deel van uw kapitaal onder... in het bedrijf dat ik voor u zal oprichten in Nicosia. Dat bedrijf betaalt op gezette tijden rekeningen die ik... Ik neem aan dat Vestzak Broekzak BV... een goede naam zou zijn voor dat bedrijf. <lacht> ja... Bespaart u mij de details. Als u nou gewoon de papierwinkel in orde maakt... dan zien we vanzelf welke zaken ik wel of niet... via uw constructie zal laten verlopen. Ja. ja natuurlijk, vanzelfsprekend goed. Um, o oh ja, uh, mocht u problemen hebben met het verwerken van kleine coupures... Kleine dan... coupures? Meneer Trompenberg, ik doe niet in kleine coupures. Niet? Uh, nee, nee. Zeg, hebt u mijn vissen al zien zwemmen? Vissen? Kijk. Hey! Jezus, Sherman! Ik moet te spreken. Hoef je me toch geen pootje te haken? Ja, mijn knie. Je wordt bedankt, zeg. Nou, ja, kom op. We moeten wel joggen. Rot op met je joggen. Die hele druk zon hey, hey, hey. voor jou. Kijk nog een harren, ja. hè, hey, idioot. Het interesseert me geen zak of Armin ons doorheeft of niet. Wat? Weer er weer mee kappen? Ik ben Lea kwijt. Ik ben Samantha kwijt. En nou ben ik ook nog Nora kwijt. Weet je waar ze zit? Ja, bij Armin Oost, Lolo. Monsieur, spijt me. Echt. Als ik dit allemaal van tevoren had geweten. Als ik dit van tevoren allemaal had geweten. Tijd, Sherman. Maar de beste manier om ze terug te krijgen. Ik bedoel, het is zowel voor jou als voor mij zaak om Armin en die directie zo snel mogelijk op te pakken, toch? En dus is de vraag: wanneer komt het volgende transport? Precies. Het is 21 augustus, 12.30. uur 30. Ik heb met Eddie Lagarde gesproken. Ze heeft me de opdracht gegeven een witwasconstructie voor haar op te zetten. Ik zal haar gebruiken om Oost mee te betalen. En misschien krijg ik zo de informatie die Wietzel Hofstra nodig heeft. Ik moet nog een keer naar haar terug. Om de papieren te laten tekenen. Misschien dat zij een uitweg is, maar Joop, zou zij, heeft zij je, een... zij is anders, anders dan Oost, ze is groter en ik weet het niet. Ik moet het er vragen. Ik moet het er vragen. En dan is die voor u? Ja, dank u wel. En dan mag er nu best een glas gedronken worden, vindt u niet? Um. Is er iets? Wat ik nog graag zou willen weten. Joop Aartsen. Zegt die naam u wat? Joop Aarts, nee. Niet direct. Hij is enkele maanden geleden gevonden in de waterleidingduinen. Wacht. Hij is vermoord, is het niet? U denkt toch niet... Zijn auto was in brand gestoken met zijn lijk in. Dat riekt naar een van mijn oude makkers. Armin Oost. Ik hou daar niet zo van. Meneer Troppenberg, namen noemen. Als ik een van mijn collega's uit Drenthe was, zou ik nu zeggen... ...eer dikke lul, wat kom je doen? Maar ja, we zitten hier niet in Drenthe, hè? Nee. Nee, dus... ...wat kom je doen? Mijn excuses aanbieden. Ik heb jouw klootzak genoemd en gedreigd. Doe normaal. Moet jij je excuses aanbieden omdat je emoties hebt? Waarom ga je niet eens even kijken? In de bokschool. Die meiden. Volgen. Ja. Hé, u. Kauw bij je bij Kijk, meneer Cordelia. Het moderne Sparta. Mooie spullen, niet? Het gaat niet alleen om de spullen. Het gaat ook om. Eh, baar? We een zekere zuurheid. Maar luister, ik doe het voor haar, hè? En weet je waarom? Zij wordt groot, veel te groot voor jou. Hier, er is. ze. zo je Wees zo nu. nu. Nee. Ook goed. Vertel me nou eens wat je hier echt komt doen. Het volgende transport. Wanneer dat je het willen hebben? Ah, zo ken ik jou Binnenkort. Heel binnenkort. Heb je nog iets gehoord van de Joegoslaaf, die mietje? Ik heb hem nagetrokken, maar hij lijkt al van de uitbodem verdwenen te zijn. Misschien is hij naar Die Ja, Jugoslaaf, je Die wordt steeds kleiner. Dat is ontzettend handig om zoeken. Dus je weet ook niet waar hij zit? Ik het ook al, gestoten. Nee. niet trainen. Ik wil niet meer naar Sherman. Ik wil ook naar die school van Nora. Vergeet het, dat kan niet. Waarom niet? Daarom niet. Die school is van een crimineel, van Armin Oost. Nou en? Ik wil niet dat je daarheen gaat. Wat? En ik verbied je nog met Nora om te gaan. En jij moet minder zuipen. Dingen kunnen pijn doen. Zoals de waarheid. Of de angst je kind te zien verdrinken in het troebele water waar je zelf in zit te vissen. Armin. Ik dacht, laat ik voor de afwisseling eens bij mijn oude vriend langs gaan. Nee. Afwisseling doet eten, zei mijn moeder altijd. Espresso gaat er altijd in. Is dat mens nog steeds weg? Dat mens? Oh, Helga. Oh ja. Helga, zo heet ze. Zo. Koffie. Zonder iets erbij. Wil je er iets bij? Nee, nee, dat zeg ik. Koffie zonder iets erbij. Hmm. Zeg, dan moeten ze hebben over die achterstallige betalingen, jouwzijds. Hier. Zo. 100.000 gulden. Je vroeger om, en nou heb je ze. Maar dan zitten we nog met de rente. En de rente op de rente. Je kunt de pot op. Willebil, de pot op. Dat is een goeie. gaan we een stukje rijden, wij samen. Dat is altijd zo gezellig. Ik mis je, weet je dat? Ga je me afmaken? Net als Joop? Wat lul je nou? Maak me nou maar af. Hè? Mag je de naam een lijk in de fik steken? Waar heb jij het over? Afmaken? Ben je gek? Ik ga je alleen maar slaan, want dat heb je wel verdiend. Maar niet te hard. Ik sla je niet bewusteloos, dat beloof ik. Kijk, zo. Ik sla je hooguit voor een derde bewusteloos, maar ook echt niet meer. Hé. Hey. Vertel eens. Waarom denk jij dat ik Joop heb vermoord? Gewoon. Gewoon? ja. Die handtekening. Goed. Maar je moet mij één ding beloven, Willem. En dat is dat je vanaf nu zoet zult zijn. Dus geen je kan de pot op. Gewoon op tijd betalen en niet achter mijn rug om met de politie gaan praten. Beloof je dat?